Levi van Eck met TNO's NOS-journaal. Hamas zegt dat een Israëlische gijzelaar is gedood in Noord-Gaza... in een gebied dat Israël heeft aangevallen. Op een door de terreurgroep verspreide afbeelding... zou de gedode vrouw te zien zijn. Een andere vrouw zou gewond zijn geraakt. Israël zegt onderzoek te doen naar de bewering van Hamas. Uit de verklaring van de Palestijnse beweging... wordt niet duidelijk of de gijzelaars door Israëlisch vuur zijn geraakt... of dat de terreurgroep daar zelf verantwoordelijk voor is. In België is de auto van een gevangenismedewerker in brand gestoken die naast zijn huis geparkeerd stond. Dat gebeurde in Heers in de buurt van Luik. Ook zat er een brief in de brievenbus van de man waarin zijn gezin wordt bedreigd. De cipier werkt in de gevangenis in de stad Leuven. Hij was eerder al mondeling bedreigd door gevangenen. De politie in Vlaanderen onderzoekt wie achter de brandstichting en bedreiging zit. De Israëlische aanval in de Libanese hoofdstad Beirut van afgelopen nacht... heeft aan zeker 15 mensen het leven gekost. Het doelwit van de aanval zou een hooggeplaatst Hezbollah-lid zijn geweest. Volgens de Israëlische krant Haaretz is de liquidatiepoging mislukt. Bij de luchtaanval werd een flatgebouw van acht verdiepingen verwoest. De eilandstaten en armste landen in de wereld zijn weggelopen... bij de laatste gezamenlijke bijeenkomst van de klimaatop in Azerbeidzjan.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 listening to dj mario sanford and dj malzo on CFMS night block main stage main stage main stage main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 1978, grote hit van de origineel, nou ja, origineel gaat al uh, terug naar de jaren dertig ik. maar uh, dit was de versie uh, die eigenlijk weer gemaakt was door, uh, in eerste instantie door Michael Jackson, Diana Ross en later door uh, Shanice. En uh, ja, ik hoorde hem vorige week, was ik de hele week bij uh, uh, uh, Avond van de Filmmuziek en... <laughs> Het was dit jaar heel saai, vond ik persoonlijk. En uh, meerdere mensen deelden die mening. Maar uh, het laatste nummer was echt fantastisch. Het was The Wiz met A Brand New Day. En ik heb een... Uh, ja, er zijn een stevige versies, maar ik kon ze gewoon niet vinden. Ik heb alle vernieuwplaatjes gecheckt en ik weet dat er meerdere platen zijn met die samples erin. Maar uh, ik kon eigenlijk alleen het origineel vinden, en dan door de uh, DJ-remix. Dus ja, het is wat rustiger dan dat je gewend bent als opening. Maar het blijft een fantastische plaat, uh, A brand new day van The Wiz. Dat is natuurlijk van uh, de tv-film, uh, die Scope-film. The Wizard of Oz. Steve hebben voor antwoord zaterdagavond. Begin van jouw stapavond. En wij warmen jou een beetje op voor die stapavond. Uh, straks een beetje party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal nou gaan. Ik heb voor jou de Night Walk 10. Maar eerst de lekkere muziek, want daar was ik jij je radio gekluisterd. Onderweg zometeen toepak. Ja, want vorige week... Ja, ik heb je er vorige week niks over verteld, maar... Uh, ja, het was nog een beetje... Uh, hè. Vorige week hadden we natuurlijk uh, die bokswedstrijd van Jake Paul en uh, Mike Tyson. En uh, nu hoor je dan dat... Uh, eh, ja, dat wisten we allemaal wel een beetje. Klein beetje doorgestoken kaart. Het was al bedoeld dat Jake Paul, zou, Jake Paul zou gaan winnen. En uh, ja, daar heeft hij natuurlijk uh, een heleboel geld voor betaald. En uh, ja, die oude man, 58... Uh, Mike Tyson, die, uh, ja, die was heel snel moebaar. Als je in het begin uh, hebt gekeken, dat, dan, dan, dan, dan wil hij uithalen. Als hij had geraakt, dan was het afgelopen. Dat was bijna in de eerste of de tweede ronde. Want de eerste twee, drie ronden was het, uh, was het Mike Tyson die uh, aan de macht was. En, uh, ja. en je ziet dan gewoon in slow motion, hij wil hem raken op zijn kaak. En dan trekt hij die vuist weg. Dat ja, hè, voor uh, 10, 20 miljoen uh, wil je best wel verliezen, denk ik. Dus... Uh, ja, maar er zijn een hoop plaatjes gemaakt voor Mike Tyson en uh, dat is uh, zo meteen uh, Tupac. Die heeft het uh, Tyson-team gemaakt met de Warriors. Maar is hoor je Sony Vandera, Jesse en D.O.D. met Thumb Day. Yeah. Well, Here on the Nightwalk Main Stage, Saturdays 9 to midnight on your number one. C. C. C. FM. FM. FM. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal, and vicious, and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never nice. been anybody like nice. me. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. Impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat your children. Praise be to our oh, Lord. Vibes across the Netherlands and, and around the world. world. <laughs> This is the Nightwalk Mainstage only on CFM The best beats, beats, beats, singing <laughs> here at the Nightwalk Main Stage. Yeah. Coming up, weapon in the cascade. with a passion. Been a long day, but I've been driven by attraction. It's the wrong way. Your body is banging, baby. I love the way you flaunt it. Time to give it to daddy. Give it to me, how you want it. <laughs> Check it for that cash, my skin is on I had no sympathy for those afraid of mystery. Come get with me, I promise passion and ecstasy I'm alone, can I come over there yeah, tonight? Depend on me to wonder, handle it, we'll get it right Your body is banging, baby, I love the way you flow Time to give it to daddy, sugar, you now tell me how you want it Yeah, come on, come on Tell daddy how you want it ja, weer een plaatje van Mike Tyson. Toepak maken we hem met uh, Time Back. Motivatie videootje. En uh, ja, daar hebben wij de muziek even vanaf gehaald. En uh, daarvoor horen we natuurlijk ook Toepak met de Warrior Way. Het was een theme van en uh, als hij het uh, podium opkwam volgens mij. Ja, dat is alweer lang geleden. Ik bedoel, ik was nog een broekie toen hij uh, voor het eerst in de ring stond. En uh, ja, de man is populair geworden. <laughs> hij was de beste bokser, maar ook uh, ja gek op bijten. Heb je waarschijnlijk vorige week ook gezien. Hij heeft een bijtfictie. En hij heeft natuurlijk ooit zijn tegenstander uh, het oortje afgebekt. En die tegenstander wil graag nog een keer tegen hem vechten. Maar uh, ja, die boot houdt hij liever af, want uh, die man heeft van hem gewonnen. Maar uh, hij heeft wel zijn oor opgegeten. Nou ja, opgegeten niet. Hij heeft hem weer uitgespuugd, maar hij heeft die oor wel eh, van zijn hoofd afgerukt. Hier hebben ze antwoord. Lady Gaga en Bruno Mars die hebben een record gebroken op Spotify. Een duet, Die With A Smile, heeft sneller wel het dan ook... aan de grens van een miljard streams bereikt. Het lukte de twee popsterren in iets meer dan drie maanden. Dus dan uh, moet je maar even googelen, want uh, ja, dat misschien als er een danceversie van, uh, is gemaakt... een groeien dan gaan we hem zeker draaien. Maar anders uh, is het een beetje rustig. Maar het is uh, het duet van Lady Gaga en Bruno Mars met uh, Die With A Smile... Dus uh, ja, hè? toch wel goed hè. Drie maanden tijd een miljard streams bereikt. En ik weet niet of je een beetje fan bent van Jamiroquai. Die geeft volgend jaar een optreden in Nederland. De Britse band staat op 25 november 2025 in de Ziggo in Amsterdam. Als onderdeel van de Heels of Steel Tour. Het is dus voor het eerst in zes jaar dat Jamiroquai op uh, tournee gaat. De band onder leiding van zanger JK trapt de tour op 6 november af in Barcelona. Daarna doen de Britten onder meer Berlijn, Parijs en Londen aan. En ze zijn opgericht in 92. Dokai, de band scoorde grote hits met nummers zoals The Cosmic Girl, Virtual Insanity en Space Cowboy. En de band werkt momenteel aan een nieuw album en er is nog geen release datum bekend, maar in ieder geval het belangrijkste 25 november in de Ziegodoom. Dus schrijf dat op in je agenda. Jamiroquai in de Ziegodoom op 25 november. Dan gaan we door met muziek. Vandaag zie ik je je radioakluis het zaterdagavond House of Prayers, een NWN met Don't Look Any Further, ook een oude gouden klassieker uit de jaren tachtig in een, uh, ja, nieuw jasje gestoken oh. Oh. Well music and awesome vibes. Een FDF uit Italië met uh, Go Back. Daarvoor horen we Mouse Team met All I Want Is The Base. Dan wordt het even tijd voor de party op Wat voor feestje dan we op deze zaterdagavond 23 november? En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend in de Escape. En voor meer informatie check de website escape.nl. En uh, onze eigen zandwoordje Raimundo. Die doet er al, uh, al jaren. Zelfs voor Brainwash uh, was het uh, Brainbuster. Doet hij daar een line-up? En staat er vanavond samen met Chris Reeve, Wayland Pereira en MC Janto. Vanavond dus in Escape, het wekelijkse feestje Rainwash. En als we doorlopen, dan komen we bij Club Air. Dat is vanavond Throwback. Het begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is uh, hiphop en RB. Voor meer informatie, afgekorte letters thrwbck.nl of uh, air.nl. Daar vind je al die informatie. En nog een wekelijkse feestje. The Home of Hiphop en in, RB uh, in de Melkweg vanavond. Wekelijkse feestje Encore. Gint de klok van binnen 8 uur tot 5 uur in de ochtend. En dat is natuurlijk in de Melkweg. En uh, voor meer informatie, check de website aan elkaar geschreven: EncoreAmsterdam.nl. EncoreAmsterdam.nl. Met uh, de line-up vanavond: uh, Wax, Jong Dana Live, Lee Mills, Joe Wynn. Gewoon even checken: EncoreAmsterdam.nl. En dan hebben we nog een leuk feestje: met je jeugdsentimentje. Vanavond: Let's Party Like It's 1999. Dat uh, is gelijk met ons begonnen om 9 uur. Ik heb nog gevraagd of ze later wilden, maar. Uh, Nee, het is van 9 tot 4 vannacht Op Eiland En het is natuurlijk Clubhouse Classics Die komt binnen vanaf 21 jaar En voor meer informatie 1999party.com aan elkaar geschreven 1999party.com Met niemand minder dan DJ Jean van de vroegere It Ronald Molendijk van Nighttown D-Rashid van de Sales Lounge DJ José van de Lexicon Raimundo is er ook bij, die doet twee dingen tegelijk Remundo uh, is natuurlijk van Escape Vanavond Brainwash uh, Stefano Ricetta van Click, Nou ja, Double. E van de Speed Freaks, Robert Feelgood van Soul en MC Prime van de Sinners en nog veel meer check gewoon even de website 1999party.com. Daar vind je al die informatie. En ik loop weer veel te veel. Terug naar de muziek, House of Prayer en Crazy hebben we weer een nieuwe versie gemaakt van uh, The Beginning door het nu hier in de Nightwalk. The Nightwalk Mainstage. Only on CFM. Only on CFM. CFM. CFM. CFM. Nightwalk main stage Nightwalk main stage We Hard Soul met Deep Inside. Dat was ook uh, samen met Cassidy. Die heeft een remix gemaakt. Hij een remix voor uh, Hard Soul. 10. Het is de tijd voor de Nightwalk. Term. welplaatsen. plaatsen erg populair in de clubs. Op de streams. Op de radio en op de indoor uh, festival. Deze week op 10. Ozzy uh, Guven met Phil The Base. Op 9. Parshaw met Pick Up The Phone. Samen met Day doc Op 8. Million met Space Invaders. Op 7. Prank met Heat. Op 6. Luke uh, Alessi met After 5. Op 5, Pasha, That's too cool to be careless. Op 4, Mouse Team met All I Want Is The Base. Heb je begin van dit uur gehoord? Hè? Op 3, Nick Ventjuli en Robert Courtois met Set Me Free. Uh, dat was uh, de afgelopen weken lang de nummer 1 in de Rijkbakken. Ik denk dat we een nieuwe nummer 1 hebben. dat ga ik je zo vertellen. Op 2 deze week Prospa en Raw met This Rhythm. En deze week een nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. Een plaat die uh, ja, uit de jaren 90 is. Deed fantastisch goed. Uh, ze hebben daar een remix van gemaakt. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik vind Orchideel beter. <laughs> dat is een persoonlijke mening. The Adventures of Stevie V. Samen met Paasha Pasha. Dirty Cash Money Talks. Deze week op nummer 1 in de Nightwalk 10. You know... talks money talks dirty cash i want you dirty cash i need to hold oh.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 Want you dirty cats, I need to oh. <laughs> In my vein, all your blood is in my vein. Daniel uh, Natola met Back to the Old School. En daarvoor horen we Gary Todd en Mike Dunn met Bring Me Down. Ook een oudje, maar dan, dit keer in de 2024-versie. En tot zover ook dit uur van de Rijkwoord. Niet getreurd, zo meteen het nieuws. En weer en dan is het tijd voor DJ Mouser. Het zijn Global House vibes. En straks in de derde uur vliegen wij om naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië. Met DJ Gavis Kelly. nog even muziek. Wat dacht je van Dimitri Vegas? En. Uh, Finn en Zion. En Vin is natuurlijk Vin Diesel. Dat deden ze op uh, Tomorrowland. Fantastisch. Doodstap. Ik zeg tot zometeen. Na de break. Don't stop,